In Leeuwarden de, heeft de politie gisteravond ongeveer 80 Feyenoord-fans en een aantal aanhangers van Cambuur uit elkaar gedreven. Volgens de politie zochten de voetbalfans de confrontatie. Er is niemand opgepakt. Vanmiddag speelt Feyenoord uit tegen Veen. Het strijd is voor de Rotterdammers belangrijk omdat Feyenoord bij winst in de voorronde van de Champions League mag spelen. In Frankrijk wordt gestemd voor een nieuwe president. President Sarkozy gaat het volgens de peilingen afleggen tegen de socialist Hollande. Het zou voor het eerst zijn in 30 jaar dat een zittend president niet wordt herkozen. Sarkozy heeft mede door de economische crisis zijn verkiezingsbeloften niet waar kunnen maken. Hij had hervormingen, een lagere staatsschuld en minder werkloosheid beloofd. Hollande wil de economie stimuleren en rijke Fransen meer belasting laten betalen. De stembureaus sluiten om acht uur. Oud voetbaltrainer George Nobel is overleden. Nobel was in de jaren 70 twee jaar bondscoach. Onder zijn leiding eindigde Nederland als derde op het Europees kampioenschap in 1976 in Polen. Voor zijn periode als bondscoach werd Nobel ook korte tijd tra trainer bij Ajax. Maar dat werd niet zo'n succes. Toen hij in een interview had gezegd dat Ajax ten onder zou gaan aan drank en vrouwen, werd Nobel ontslagen.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 waren dus. De mannen van Yellow, het is 12 uur geweest, ruim zelfs. Het is zelfs 12 minuten over 12 en dat is natuurlijk niet zomaar dat we er vandaag zijn. dat heeft alles te maken met natuurlijk de ADAC GT Masters, die vandaag worden afgewerkt op het circuit. En dan zit je altijd weer met beltrechten. en dat is heel erg leuk. Maar uh, ik kom nergens bij, ik kan ook niks volgen vanaf... Uh, ja, vanaf uh, deze plek hier in de studio. Dus we zijn weer totaal afhankelijk van wat er uh, zich afspeelt uh, op het circuitpark zelf. Uh, uiteraard natuurlijk ook tussen 10 en 12 even Tom Hendrikus bedanken voor 2 uh, uur GS. Want dat uh, moet ik er ook nog even bij zeggen. Dus dat uh, ook eventjes bij deze gedaan. En we begonnen met uh, Yellow met The race. Het is echt uh, zo'n dag uh, dat er van alles en nog wat uh, gebeurt. Uh, vanmorgen al uh, was het al meteen uh, raken uh, bij de formule. 1. Adak, uh, daar, uh, ja, daar, daar gebeurde voor de wedstrijd, de tweede wedstrijd uh, van, uh, van het weekend. Komt zelfs ook nog een derde race, straks. Is uh, dat er uh, in allereerst twee opwarmronden nodig was. Er was er één. Die, uh, ja, die, die ging eventjes uh, achterstevoren tevoren bij uh, het aan. Remmen van de S-bocht. Het uh, was uh, in het lange rechte stuk uh, naartoe. Daar waar het uh, circuit verkort uh, wordt afgebogen. Daar ging uh, een van die deelnemers, ik geloof dat het Kim Alexander was, eventjes... Uh... Uh, ja, achterstevoren tegen het vangreel. En toen konden we ze weer opnieuw beginnen. En toen brak er ook nog een aandrijf vast bij een van de andere deelnemers. Waardoor uh, er een, ja, een hoop gedoe was. En bovendien uh, kreeg uh, de wedstrijdleiding ook niet uh, de wedstrijd uh, gestart door een technisch ja uh, yeah, Als het dan tegen zit, zit het ook goed tegen. Opvallend was wel de deelname van Bijske Visser uit uh, Nederland. Want die ging er gisteren. En misschien zijn er een aantal mensen die uh, dat uh, hebben kunnen zien op uh, YouTube. Dat was een ongenadig harde klap die. Uh, ...gemaakt werd bij het aanremmen... ...ook weer van de S-bocht. Uh, geen remmen en dat betekent... Ja, ...dat je dan op een gegeven moment... Uh, ...de bandenstapel in komt. Uh, het was zo dat... Uh, medisch eventjes uh, gekeken moest worden... ...naar uh, Bijtske Vissen... ...maar ze reed vanmorgen alweer gewoon mee. Alsof er eigenlijk niets aan de hand was. En dat noemen we dan gewoon heel erg dapper. Dat is een, uh, in ieder geval... ...een uh, mentaliteit die... Uh, ...ja, de, de, de toeschouwers... ...in een racer ook misschien wel heel erg uh, mooi vinden. En dat uh, natuurlijk op uh, deze dag. Uh, wat die wedstrijd heeft opgeleverd... ...ja, dat antwoord moet ik helaas even schuldig blijven. Dan denk je van, ja, dat had je toch mee kunnen nemen. Ja, dat is dus niet zo. Uh, ben uh, zelfs, geloof ik, tot de zesde of zevende ronde ben ik geweest... ...en daarna ben ik uh, van het circuit afgegaan. En uh, het is hopeloos gesteld ook uh, met de telefonische verbinding... Uh, ...naar uh, de verslaggeving uh, toe. Dus ik, uh, ja, ik moet het eventjes uh, aan elkaar praten. Maar goed, we hebben ook nog uh, muziek en interviews... Dus die kunnen we sowieso uh, tussen nu en twee uur uh, gaan doen. En ja, uiteraard zit hier over een kwartier uh, ook de hoofdwedstrijd uh, van uh, vanmiddag. Namelijk de ADAC GT Masters. Die zitten hierin uh, verwerkt. Maar goed, voorlopig is het uh, niet zo ver. Uh, we gaan eerst eventjes een, een stukje muziek uh, draaien. En dat doen we, want er zijn een aantal mensen die zijn gisteren denk ik ook naar het Bevrijdingspopfestival geweest in Haarlem. En die hebben daar op een gegeven moment ook kunnen zien dat daar Evie de Visser stond. En misschien heeft ze toevallig ook dit nummer gespeeld, hier dus Muziek je hebt gegeten, gedronken, met me aan tafel gezeten. De rekening betaalde misschien al aandacht geschrokken Je hebben, aangekeken en me scheen weg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het SQ, ik kan om mijn woede. Nu op als ik aan je denk. Ik ben 1 en al 13 jaar en jaar te brengen, en ik luister aandachtig. Je luistert aandachtig, maar ik zeg, ik zie dat je afbaakt. Wegen tussen wijlanden toen ik pas was. Als vergeten hoe je was. Gewoon hoe je was. Een stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En dan namelijk. Report. Report. Ja, want uh, het is uh, tien voor half één. En dat uh, betekent dat we zo langzamerhand uh, is, uh, even gaan kijken hoe het uh, staat met uh, de tweede wedstrijd van de ADAC GT Masters. Want gisteren werd er ook al een wedstrijd uh, gereden. En als het goed is, staat uh, Willem van Denzen, de verslaggever, uh, die staat uh, te kijken op het rechte stuk. Want uh, volgens mij loop jij nu tussen al die wagens door. Oh, dat is Vertrokken, want uh, ja, de auto's gaan uh, zo dadelijk ook vertrekken uh, voor de opwarmrond. Uh, ja. Maar ja, inderdaad, uh, de kwit al wat uh, natuurlijk helemaal met een uh, startveld zoals we dat, uh, vandaag zien. Zo uh, die dikke auto's allemaal en uh, ja, met allemaal rijders uh, ja, die erop gebrand zijn uh, zo ver mogelijk naar voren uh, te komen. Het zijn rijders uh, ja, van uh, rang en klang uh, wat namen gaat, ook maar... Uh, ...voorbeelden noemen Heinz Arolf, uh, Frans, uh, zoals de Duitsers dat zeggen, ooit vieze wel. Maar hij tweede in het uh, wereldkampioenschap voor uh, ...Christiaan Christian Abt, uh, zien we daar ook, uh, noem maar op. Uh, heel veel uh, bekende namen in de auto-sport. Ja, en die werden uh, ja, vooraf gegaan, uh, worden ze vandaag toch uh, van de uh, pole position uh, door twee Nederlandse jongens. En dat zijn uh, Simon Knap en uh, Jeroen de Boeren. ...gisteren al uh, heel mooie uh, tweede geworden in de eerste race. En vandaag mogen ze gewoon pool uh, vertrekken. Concurrentie uh, volop voor ze. En de, uh, ja, de concurrentie dichtbij is eigenlijk een gelijkwaardige auto. Dus de BMW Z4 van uh, Claudia Rutgen en Dominique Zwijger. Die vanaf een tweede plaats gaat vertrekken. de derde plaats uh, zien we dan de. Ook wederom is dat een uh, BMW. Nee, dat is een. Uh... ...corset, dat is van het uh, Callaway Competition uh, met uh, Tony Seiler en uh, Frank Kessler vierde plaats is het dan de Alpina van BMW van uh, Dino Lunardi en Maxime uh, Martin. Gaan we nog even verder kijken naar uh, wat andere Nederlanders. Ja, gisteren toch ook wel een uh, smaakmaker in de race, uh, Jeroen Blekemolen. Jeroen Blekemolen met een Porsche, gisteren als derde geëindigd. Die gaat zo dadelijk vertrekken van de achtste positie. Jeroen is de eerste die rijden gaat van het team... De teams rijden allemaal met twee rijders Bind, na vijf, tussen de 25e en 35e minuut uh, wordt de pitza geopend uh, zodat de rijders uh, kunnen wisselen. Uh, Jeroen gaat van start in die poortje. Jeroen rijdt uh, samen met, uh, ja, met uh, Robert uh, Renauer. Dus zo, uh, gisteren de rijder die gisteren begonnen. Die gaat vandaag als tweede. Dus kijk gewoon een iets ander beeld dan uh, weer in de race. Ja, um, nog even, dat, dit was uh, zeg maar in de aanloop van de, de ADAC, uh, GT Masters. Uh, je hebt uh, het aardige beschreven wat betreft de, de eerste en wat uh, straks in die tweede wedstrijd gaat gebeuren. Maar we hebben ook nog een heel uh, ander programma daarvoor ook nog gehad. Zullen we dat uh, zo dadelijk nog even doen? Ja, okay, Vraag... dat is goed, dan doen we het even nu kort. Dan, uh, dan hebben we dat ook even meegenomen. We begonnen vanmorgen met... Uh... Aardig. Uh, ja, aardig. Ja, formuleauto's. Uh, gisteren hadden we daarin uh, ja, toch wel een schrik uh, met Bijtke Visser. Uh, die rechtdoor ging in uh, Audi S. Uh, geen remmen meer en uh, voelde banden in. Bijtke moest in het ziekenhuis uh, verblijven uh, vannacht. Ja, ze hadden laten weten. Nou, morgen ga ik toch rijden. Nou, we hadden allemaal zoiets nou, eerst zien. Maar uh, ja, ze is het wel degelijk waargemaakt vanmorgen, ja, ze begonnen de eerste paar rondjes zei ze, ja, toch even wennen, even wat. Uh, op een gegeven moment had ze toch uh, flink uh, de flow te pakken, de draad uh, viel terug uh, naar een plaats, maar uiteindelijk uh, uh, werd ze toch achtste en uh, had op één uh, snelste ronde en dat uh, resulteert voor haar in misschien toch wel een, een mooie afsluiting uh, van het weekend, uh, wat uh, heel uh, vervelend voor haar uh, begonnen was. Want vanmiddag hebben ze nog een derde race in die Formule A, met een reverse crud, de eerste achter worden omgedraaid. die start vanmiddag vanaf uh, pole position haar uh, race hier. En wie weet uh, waar dat verder gaat heinigen voor, hein? want uh, ze heeft toch wel uh, de snelheid uh, te pakken. Daar heeft ze niks van achtergelaten in het ziekenhuis, uh, zullen we maar zeggen. We nee, hebben ook nog een uh, Formule 3 race gehad. Formule 3 uh, met uh, ja, toch wel een, een zandvoort, een echte zandvoort aan de start uh, Dennis van der mocht vertrekken van de 4 positie. Bij de start gingen het nog niet uh, ...zodat we een rondje op 4, 5 uh, safety car hadden. Uiteindelijk was het uh, Japaner Zato uh, die wist te winnen... ...voor de Australiër uh, Gilbert. En op een hele mooie derde plaatje uiteindelijk toch uh, Dennis van der Laar. Dennis van der Laar uh, tot een halve ronde voor het eind... ...had hij nog twee uh, tweede plaatje te zetten. Hij in de masterbocht, uh, vliegt toch wat te wijd... ...en uh, wist Australiër hem nog voorbij te steken. Maar dat is de niet mijn eerste vingelen drie weekenden... Uh, Eén keer op het podium schijnen en op plaats 3. Nou, keurig gedaan. Oké, okay, nou, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk uh, kijken naar wat die wedstrijd uh, op het uh, circuit uh, verder gaat opleveren wat betreft de GTA Masters. Ik uh, probeer er ergens uh, tussen te komen, maar dat gaat uh, niet lukken. Eerst even weer muziek. En dat doen we met Robbie Williams. Shine. Then show me my lifeline I was told it was all mine Then I got laid on a ley line What a day, what a day And your Jesus really died for me Then Jesus really tried for me UK and entropy I feel like it's good me Wanna feed up the energy Love living like a deity One day, one day And your Jesus really died for me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 I'm hey, ...van de week weer ergens een plaatje opduiken van Madonna... ...maar het ziet er nog allemaal redelijk strak in het lijf uit hoor... En wat dat er gaat, doet ze dus nauwelijks onder voor de topmodellen. die af en toe ook op zo'n startgrid rondlopen. Drie minuten over half één hier bij Zievum Zandvoort. Je luistert naar het programma. wat we opgebouwd hebben rondom de Arak GT Masters-wedstrijd. die net aan is begonnen. 40, bijna 40 auto's. die elkaar even gaan bestrijden. Of er misschien van een dag aan het eind van deze wedstrijd. nog een Nederlandse winnaar is inzitten, dat weten we niet. In ieder geval weten we wel dat Jeroen Den Boer en Simon Knap met Jeroen Blekenmolen gisteren het podium hebben we weten te halen in wedstrijd 1. En nu, zoals de Duitsers zeggen, is Rennen Zwaai eh, onderweg. En dat eh, zal het publiek dat daar zit weten ook. Zoals uh, gezegd uh, betekent dus dat ik uh, afhankelijk ben van wat er zich uh, allemaal uh, daar afspeelt. Wij kunnen het allemaal hier niet volgen met het, ons interne systeem. Even met de uh, kwestie uh, te maken van de beelden. Die zijn allemaal beloofd aan kabel 1. En dus moeten we het doen met de goede oude radio. En ja. Daar zijn we goed in bij van Antwoord. Dus gaan we dat ook straks allemaal doen. Straks om kwart voor 1 gaan we luisteren naar de eerste bijdrage van Willem van Denzen. Wat die betreft de tweede race van de ADAC GT Masters. Um, eerst even tijd voor andere zaken. Want uh, ja, rondom die ADAC GT Masters is natuurlijk ook het een en ander te doen geweest. En vrijdag, afgelopen vrijdag, had ik met de, ja, de circuitbaas zelf, Erik Wijers. nog even een kort gesprek over dit weekend. Het is het weekend van de ADAC GT Masters. Zeg ik het zo goed, Erik? Ja, Nou, officieel is de titel het ADAC Masters Weekend. Uh, en de ADAC GT Masters is de hoofdserie die tijdens dat weekend rijdt. Uh, maar er zijn ook andere raceklasses uh, die uh, dit weekend aan de start komen. Zoals het Duitse Formule 3 kampioenschap, de Formule ADAC, het Procar en de Supercar Challenge. Uh, is er een beetje bewust over nagedacht uh, met die programmering uh, rondom dit circus? Ja, ja, tuurlijk. Nou kijk, de, de meeste series, de, de, de Aandacht Masters Weekend is een Duits pakket van, van, van tonengevende race ja, Zoals wij in Nederland bijvoorbeeld de Dutch Powerpack kennen, wat wij zelf organiseren. En eh, ja, die, die gaan van circuit naar circuit. Uh, hun grootste gedeelte van hun kalender speelt zich in Duitsland af. Uh, zes van de acht weekenden uh, doen alle circuits in Duitsland aan. En twee keer per jaar doen ze een uitstapje naar het buitenland. En dat is uh, nu dit weekend in Zandvoort, waar ze voor de eerste keer te gast zijn... En in augustus uit mijn hoofd op de op E-Wandering de, uh, in Spielberg in Oostenrijk. Je kan wel zeggen, het is een, een Duitse pakket sowieso. Uh, dan komt ook even de vraag bij mij uh, weer naar boven. Van, is dit ook een beetje een bewuste keuze van het uh, circuitpark Zandvoort om juist dit soort evenementen te in de poorten te binnen de poorten te krijgen. Ja, zeker. Dat is helemaal onze opstart en dat past ook precies in de, in in dat wat we willen en met de extra ubo dagen die we die we vorig jaar gekregen hebben als uitbreiding op onze milieuvergunning. We willen juist dit soort internationale evenementen naar Zandvoort halen uh, die Zandvoort uitstraling geven uh, in het buitenland. In dit geval met name Duitsland. En dat komt uh, op. Uh, op een tv's in Duitsland wordt het hele weekend live uitgezonden. Uh, maar ook wat uh, ja, buitenlandse teams en rijders en naar Zandvoort haalt. Die ook allemaal in Zandvoort slapen en wat eten z'n Of een café bezoeken of wat, wat in een andere winkel kopen. Dan kortom, wij zijn op zoek naar evenementen die niet alleen heel veel bezoekers en uitstelling aan het circuit geven. Maar die ook de Zandvoortse economie een stukje stimuleren. Ja, dus niet hoogdravende ideeën van Formule 1 en dat soort dingen? Nou kijk, uiteindelijk Formule 1 zal altijd onze wens blijven. Uh, en dat moet altijd je droom blijven om te organiseren. Je moet reëel zijn en kijken van ja, wat is haalbaar op dit moment hè, binnen, uh, met de accommodatie die wij hebben. En de economische omstandigheden waarin we ons verkeren. En uh, Formule 1 is zeker haalbaar als daar uh, ja, voldoende middelen voor beschikbaar komen. En uh, dat hebben we al vaker gezegd. Dat kan niet alleen bij ons vandaan komen. Maar als Nederland zegt van wij willen Formule 1 organiseren en er is geld voor, nou, dan doen wij het hoor. Dan doen jullie het. Maar goed, we kijken nu even naar, uh, naar, dit, uh, naar dit evenement en de evenementen die nog uh, gaan komen. Dit is de eerste van de vier weekenden die jullie uh, op stapel hebben staan. Ja, ja inderdaad. Dus zeg maar binnen de, de, de evenementenkalender van dit jaar, waar we in totaal wel twintig evenementen op staan, is dit inderdaad een van de, van de evenementen, uh, internationale evenementen, waar we die geluidsdagen voor gebruiken. Andere evenementen zijn uh, de Master Formule 3 in uh, juli. De DTM eind augustus. Dat kennen natuurlijk wel allemaal. Maar dit jaar met een nieuw reglement. Met, uh, met een extra fabrikant erbij, BMW. En het eerste week van september de historische Grand Prix. En uh, ja, dan krijgen we echt Formule 1 op Zandvoort. Alleen uit uh, vervlogen tijden. Maar dat is misschien ook wel uh, iets magisch, denk ik. Als je dit soort uh, wedstrijden kan organiseren in september. Ja, absoluut. Het, die historische Grand Prix, daar, daar, ja, Op dit moment staat de teller al tegen de 80 oude, uh, historische Formule 1 autos die naar Zandvoort gaan komen. Dus het is natuurlijk, behalve ze te zien te rijden en het geluid te horen, is het ook al een genot om überhaupt die auto's van dichtbij te kunnen bekijken. Al die Formule 1 historie is hier straks op 21 september. Uh, dan als laatste nog de finale races. Uh, daarin komt dan nog GT, uh, ook weer GT. Uh, nou heb ik hem laten vertellen. GT1, hoe zit dat precies? Nou, GT3 uh, komt. We hebben afgelopen jaar ook gehad. En eigenlijk zijn het dezelfde auto's die uh, dit weekend rijden in de, in de ADAC GT Masters. Dat is volgens het via GT3 reglement. Uh, die komen ook nog uh, twee rijden. Het GT1, dat is nog een stapje over, dat is een wereldkampioenschap, dus zou oorspronkelijk ook komen in oktober. Alleen dat gaat helaas door een kalenderwijziging niet door. Uh, het GTM blijft in de uh, maand oktober, september ook al blijven ze in Azië en komen niet terug naar Europa. Dus helaas moeten we dat voor dit jaar ons voorbij laten gaan. Maar uh, in principe zijn er al afspraken voor 2013 gemaakt dat ze dan wel naar zand voorkomen. Dus in dit geval een kleine teleurstelling die je hebt moeten slikken met, uh, met als circuitpark Zandvoort zijnde, Van ja, je had ze misschien graag dit jaar al willen hebben, maar nou ja, oké, okay, het, uh, het zei zo. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, dan hadden we, hadden we echt een, een, wat dat betreft, een kalender gehad. Een kalender, En nu hebben we misschien uh, drie, drie kwart sterren, hebben we uh, dit jaar op de kalender staan. We, we hebben een fantastisch jaar, gaan we tegemoet. Uh, met prachtige evenementen. En dat die GT1 nu komt, nou ja, laat ik zo zeggen. We... We weten niet wat we missen en we gaan het volgend jaar bekijken. Goed, dankjewel. Wil nog maar niet zomeren En uh, gisteren, dat vond ik ook wel uh, leuk was heel treffend uh, liepen Willem uh, en ik uh, Over dat uh, terrein van uh, Van uh, het Sikkimiepark Zandvoort En uh, bij het uh, verlaten van het mediacentrum uh, Ja, botsen we een beetje tegen een uh, Duitse dame op en uh, toen zei uh, Willem op een gegeven moment Hollandische winter, ja, ja, ja Maar als ik uh, Don Henley hoor Met uh, The Boys of Summer, dan denk ik toch uh, Dat er iets uh, grandioos mis is met die temperatuur CFM, Race Radio Pit Report Pit Report en of die temperaturen nog een beetje willen stijgen bij de wedstrijd waar Willem nu naar nou zit te kijken, dat horen we van hem nu. Willem. Ja, goed. Adria, de wereld, uh, AD, uh, Masters. Uh, de over de we zijn al 20 minuten bezig. Ik heb er uh, zo ding gestegen. Ik moet alleen in de banden ook uh, in, medenig, uh, e in medenig, een mede helptje. Nee, een goed helptje. Dat is het, uh, Kijk eens even naar de stand in de beeldzijde. En dan zit uh, Maxime uh, Martin met de uh, BMW, de Alpina, de mooie groene Alpina BMW die de leiding heeft. Kort daarachter is het uh, de e-kip van de uh, BMW. Maar uh, hier rond de boeren achter sturen op het Veeplaats. Derde zien we terug uh, de equip van Claudia Ritz en Dominique Zweig. Met Dominique Zweig aan het sturen op dit hoofdplek. Op vierde plaats is het uh, ook geen onbekende hier op het Svierpark Zandt of, uh, ik heb daar in de Audi, ik heb deze uh, cortex uh, met Frank Kegel aan het stuur. Hij heeft 6 middels. Kijk eens die uit Frankenhout gestart vanaf een 14e positie. En ik had het net al over uh, de temperatuur in de helmen die opgelopen zoals als ik als op op de plaats uh, nu. rijdt een beetje zoals zit. Lokomoot, Gistern. Nu gisteren, hele een hele qr achter zitten, zit. De Frankenhoud, de Lokomoot, Ja, dat noem ik gewoon namelijk. Nou, uh, uh, We het. begin van de We doen uh, uh, uh, het. We doen het. We doen het. We deel het. We doen het. We doen het. We doen Nou, Willem is uh, op dit moment totaal niet meer te horen. Uh, ik, uh, ik heb het uh, geprobeerd, maar uh, ik weet niet wat het, uh, wat het allemaal precies is. Uh, met broodjes, uh, wat er wat, wat gaat, wat, wat totaal niet, niet werkt. Maar goed, uh, we gaan eerst uh, weer even een stuk muziek uh, draaien. Even gauw in de ballet uh, gehoord wat er uh, precies is gebeurd op het AAC uh, weekend op dit moment. Wake me up. I'm sick of sleeping. Wake me up. We'll be gone. We spread your love around when everything is for a while